8 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal... ...met bezittingen in belastingparadijzen om buiten beeld te blijven van de fiscus. Dat schrijven Trouw en het FD op basis van de Panama Papers. De bank treedt op als aandeelhouder om te verbergen wie de echte eigenaar is... ...van vennootschappen op bijvoorbeeld de Britse maagdeneilanden. Dat is niet verboden, maar wel opmerkelijk. Zeker omdat ABN AMRO grotendeels in handen is van de staat... Minister Dijsselbloem wil juist meer openheid rond aandeelhouders. Winkeldieven zijn steeds vaker jonge vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van Detailhandel Nederland. In de leeftijdsgroep tussen 18 en 25 jaar... is het aantal mannelijke en vrouwelijke daders gelijk. Vijf jaar geleden was de meerderheid nog man. Winkeliers die een dief betrappen kunnen meteen 181 euro claimen. Via die regeling is vorig jaar meer dan 2,5 miljoen euro... op winkeldieven verhaald...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 Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag middagtemperaturen van 15 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden. Tegen de avond neemt in het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS. Het is Dennis Mooi van de er staan nu 40 files in de randstad. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum staat 3 kilometer. De linker is dicht. De vertraging is zo'n 20 minuten. En ook 20 minuten vertraging op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden staat voor knopend Muidenberg 9 kilometer file. Voor de rest nog langzaam rijden op de A4 richting Amsterdam. Bij Dorp 5 kilometer, dat kost je 10 minuten. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 11 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht over de A27 staat bij Huizen 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We noemen dit een uh, eendagsvlieg. Een groep die maar één hit heeft gescoord. Het gebeurde in 1998. Voor uh, deze band The Tambourine en High Under The Moon. Het is uh, even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Live vanaf de Tolweg en Hardcore zit weer tegenover mij. Goedemiddag Cor. Ja, goedemiddag Rob. Zo, hoe is uw week geweest? Mijn week is heel rustig geweest. Ja? Ja, ik wacht op een, uh, een nieuw project. En als het goed is, dan uh, ga ik straks weer windmolens bouwen. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja. Jij bent de vijand, dus. Nou, nah, niet voor de kust hier. Oké, okay, dan is het goed. Cor, vanmiddag weer een uh, volle uitzending. Ja, vanmiddag hebben we weer een uh, hele leuke uitzending. Michel Vaas komt wat vertellen over Vintage at Zandvoort. Uh, we hebben natuurlijk het CVM weerbericht om half drie. Het Zandvoorts nieuws in het kort. En we doen even verslag, niet live, maar wel verslag van de voetbalwedstrijd AFC tegen de Zandvoortse Veteranen 1. Ja, en er wordt uh, aardappels uh, geschilderd op dit moment. Ja, dat is uh, een evenement. wat uh, ja, niet in de evenementagenda. meer thuis hoort. Want ja, tegen de tijd dat we de evenementagenda doen. is het al over. Ja, maar ze zijn nu uh, druk aan het schillen. Hè, want het is om uh, twee uur gestart. de wedstrijd. Ja, dat is, uh, dat is heel leuk. En uh, als het goed is. hebben we straks een heel leuk interview. met de winnaar van het aardappelschillen. want die zou naar de studio komen. daar gaan we alles aan doen. om dat voor elkaar te krijgen. Dat is even na drie uur. Salvoort, een hele goede middag. En geniet lekker van de Salvoortse radio. met nu de. Disco classics party. Disco. Onder meer aandacht voor de voetbalwedstrijd van de v 1 Ze spelen vandaag uit tegen AFC. En de andere wedstrijd van Zandvoort 1. Daar hebben we helaas geen verslag van vandaag. We hebben het over stormvogels tegen SV Zandvoort. CFM niet alleen op radio, maar ook op tv. Levert het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM Text tv, op kanaal 45. En kijk je digitaal via SIGO, dan ga je naar kanaal 40. Thank you. Blijft dan dat Bang Bang Bang. bang, bang, bang. De singeltje van alweer uh, enige tijd geleden hoorde je bij bang, CFM. Bang, bang. Dat was Eckhart en bang bang bang. Inderdaad. Nou, we schakelen live over naar het uh, centrum van Sanfort. Daar zit uh, lekker aan een bakje koffie, Michel Vaas. Goedemiddag, Michel. Goedemiddag. Ja, is een bakje lekker. Ja, dat mag is heerlijk. Dat N hebben we gekregen van Andrea, dus dat is sowieso goede koffie. Zo, heerlijk. <laughs> ja, jullie zijn vanmiddag op het Raadhuisplein... en dan hebben we het over ja. Vintage at Zandvoort, want dat ja. gaat er weer aankomen. Ja, volgend weekend Dan uh, staan we op, uh, op parkeerterrein Zuid met, uh, met de hele Harde weer. Ja, en wat doe je vandaag uh, in het uh, centrum dan? Uh, we zijn het nu een beetje aan het promoten onder de bezoekers en onder de toeristen natuurlijk. En onder de, de, de inwoners van Zandvoort om zoveel mogelijk mensen te, te halen. En we hebben wat, wat veranderingen in het evenement zelf. We hebben op de, hoe heet dat, op de zondag hebben een kofferbakverkoop. Nou, daar horen we nu ook dat er best wel veel animo voor is dat mensen toch willen komen. Zaterdag hebben we een groot feest. En voor kinderen hebben we natuurlijk allemaal dingen. Dus het wordt een groot feest hier. Ja, want Vintage gaat over luchtgekoelde volkswagens. Ja, dat heb je heel goed. En niks anders dan luchtgekoelde volkswagens. Alleen maar luchtgekoelde volkswagens zijn welkom dus. Ja, ja. ja. Nou ja, tot, uh, tot golf uh, type 1 cabrio's. Maar dan moet het wel type 1 zijn. Dus dat valt golf, cabrio, cabrio valt eronder. De eerste polootjes, de Jetta'tjes en dan dat soort dingen die me zijn ook welkom. Ja, en die uh, deelnemers uh, komen uit het hele land, uh, Michel? Uh, ik heb nu inschrijvingen uit Engeland, Duitsland, België, Frankrijk... Die komen overal vandaan. Wauw, geweldig. En heb je ja. nog echt een uh, hele exclusieve auto... die gaat komen naar Zandvoort? Uh, waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk... gaan we ook een brilkever krijgen. Wauw. Uh, en die zie je niet zoveel meer. Nee. En jij heb, uh, neem ik aan uh, zelf uh, als liefhebber ook zo'n auto? Ja, ik rijd een fantastische mooie T1. Een rood-witte Volkswagenbus, een T1, uit 1965. Wauw, geweldig. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja ik hoorde, ik hoorde ja, ja, ik hoorde je trouwens vanmorgen bij Goedemorgen Sanford... heb je ook het een en ja. ander verteld. En ja. jij doet ook mee aan diverse evenementen... rondom inderdaad de luchtgekoelde Volkswagen's. Ja, ik rijd met een hele club... we rijden gewoon alle evenementen in, de, in Nederland... in België en in Duitsland rijden we af. En daar, ja, dat is gewoon één grote familie... en dan gaan we met z'n allen gaan we daar naartoe... En dat is uh, gewoon super gezellig. En nu komen we met z'n allen komen we naar, naar Zandvoort. Dus dan gaan we proberen om het in Zandvoort uh, weer gezellig te krijgen. Volgend weekend, dus uh, de hele familie in Zandvoort. Ja, op uh, parkeerterrein de Zuid ditmaal. Parkeer, ja, parkeerterrein de Zuid. Bij het uh, Friedhofplein. En dan uh, mogen de mensen met hun, uh, hun uh, airboot, luchtgekoelde motors, uh, die mogen het terrein op. De rest met de, met de gewone auto's, nou, die kunnen natuurlijk gewoon op het normale parkeerterreinen uh, parkeren. We rekenen 5 euro voor uh, de kevers en de busjes en dat soort auto's. En dan op zondag, dan als we die kofferbakverkoop hebben, dan rekenen we daar 15 euro voor. En dan mogen de mensen doen en laten wat ze willen. Nou, daar hoef je het uh, zeker niet voor uh, te laten, voor het bedrag. Nou, het gaat om de gezelligheid, hè? Daar gaat het, dat is het vanaf. Ja, precies. En nou weet ik ja. van andere jaren altijd. Oh. Ja, daar komt hij aan. De barbecue. Ja, die heb ik er niet. Nou, waarom niet? Nee, nee, nee. Het, is, uh, het is toch te veel werk voor de organisatie. En aangezien het steeds groter wordt en groter. De afgelopen keer hadden we, moesten we barbecue voor 110 man. En het, het is gewoon te veel werk. Dus uh, mensen mogen wel zelf barbecueën, dat mag wel is ook geen enkel probleem, dus iedereen kan het gewoon mee en als iedereen zijn barbecue meeneemt en je neemt een stukje vlees mee, dan kan je ook allemaal bij elkaar zitten. Dan heb je ook het idee dat je een barbecue uh, uh, dat, uh, aan het organiseren bent. Maar voor de organisatie zelf is het gewoon te veel werk geweest om iedere keer een barbecue te organiseren. Nou, heel begrijpelijk Michel. En heel veel voorbereidingen. Hoe lang van tevoren ben je al bezig met dit geweldige evenement? Wil je het echt weten. Ja, echt waar. Eigenlijk gaat het, als het evenement is afgelopen... dan hebben we zeg maar een twee, drie weken rust. Een maandje rust. En dan, dan is de nieuwe datum voor het jaar erop is alweer bekend. En dan gaat het balletje alweer rollen. Ja, de deelnemers komen trouwens inderdaad uit het hele land. Hoe maak jij promotie voor dit gebeuren? Uh, voornamelijk via Facebook. Heel veel via Facebook. Facebook, Instagram, daar staat, daar staat echt heel veel op. En wat, je, wat het voordeel er nu van is... Inmiddels is het toch wel een beetje een begrip dat er wat in Zandvoort ook altijd is. En vindt het Zandvoort smoot gewoon lekker. Dus de mensen die beten ook wel van, joh, er, we hebben weer een Volkswagen evenement in Zandvoort. En mond op mond reclame, hè. Maar voornamelijk Facebook en Instagram, dat is, dat is enorm, ja. Geweldig. En uh, ja, volgende week dus uh, heel veel deelnemers, heb ik vanmorgen ook al gehoord. Je schat dat er zo rond de 400 uh, zullen zijn. Ja, we beginnen natuurlijk op de vrijdagmiddag vanaf 3 uur. Dan zijn er weer eerst de mensen, zoals wij het noemen de slapers, die zijn dan welkom. Ze dus zullen dan ook aankomen rijden. Die krijgen een keurig plekje op, op het terrein waar ze kunnen overnachten. Dan komt de, de die komen binnen. Dat zijn ook allemaal Volkswagen-gerelateerde auto's. En dan gaat het, het hele weekend weer te draaien. Mooi, weer een geweldig weekend voor Zandvoorts. Jij organiseert dat onder meer samen met Roy van Buring, heb ik begrepen. Ja, nou ja, ik ben de organisator en de bedenker van het hele verhaal. Aangezien het gewoon heel moeilijk is dat je het gewoon niet in je eentje kunt doen, zijn er mensen bijgekomen en Roy is er vanaf dag 1 is er rood bijgekomen. En we hebben nu Brian Jongman zit erin, Michel Luyer zit erin, Bas Luyer, Claire Jongman zit erin. Ja, Bram Molenaar zit erin. Dus het team wordt steeds groter. Ja, het moet ook wel, want er zit gewoon heel veel werk aan. Ja, fantastisch evenement dus. Volgend weekend vanaf vrijdagmiddag drie uur. Ja. En iedereen is van harte welkom om gratis een kijkje te komen nemen. 100 voor de bezoekers is het gratis, ja. En het is één grote gezellige familie en allemaal Volkswagen-freaks bij elkaar... die vol enthousiasme kunnen vertellen over hun hobby en over hun auto. En Heel veel oudere mensen die langskomen... die zeggen, ja, wij hebben vroeger ook zo'n autootje gehad. En dat, dat zijn interessante verhalen. Dat is geweldig gewoon. Ja. Nou, volgens mij sta je nu met een aantal auto's... dus op het Raadhuisplein. Tot hoe laat ben je daar nog te bewonderen? Ja, tot drie uur. Drie uur, half vier, zo'n beetje. En dan, dan houdt het op. En welke auto's staan er, Michel? Er staat nu een Golf Cabrio. Een Kever hebben we staan. Een T1 hebben we staan. Een T2 hebben we staan. En er staat... Uh, op de parkeerplaats, die mensen zijn van aankomen, er staat ook nog een T2. Dus er staan nu uh, drie bussen en twee personenauto's. Geweldig. En uh, hoe is het geluid trouwens uh, van zo'n auto? Hoe het geluid? Klik, klinkt dat apart? Of, uh... Man, als ik hem start met bussen, krijg ik kippenvel van mijn teen tot aan mijn kruin. Ja, echt waar? Voldoende. <laughs> ja. dus, dus pak maar even een sleutel. Zal ik eens even een sleutel pakken? Ja, pak jij even een sleutel. Ik geef, ik geef even de. Uh... Telefoon aan de maat van me, die houdt even de telefoon erbij. Ja, heel goed, heel goed. Ik ben heel benieuwd, uh, Michel. Ja, het gaat toch om het geluid, hè, hoor? Ja, het geluid ja, is geweldig. Het geluid hoort erbij. Dat je hoort, dit geluid zit niet in een nieuwe auto. Ja, dit nee. is een oude auto. Ja, mooi. Maar misschien een ideetje voor de volgende keer. Als er nog wat mensen luisteren die denken van... nou, ik wil me wel aanmelden om de barbecue te organiseren de volgende keer... Dat is het geluid. Dus. Ja, mooi hè. Ja. En wat vind je ervan? Ja, geweldig, Michel. Echt super. Je zit er toch niet in de studio hier. Geweldig Ja, zijn, zijn je buren er ook blij mee in het uh, dorp of niet? Nou, iedereen die vindt het geweldig. Mooi. je wat is het mooie is met zo'n auto: je krijgt nooit een middelvinger op. Zelfs op wegen waar je geen voorrang krijgt, dan steken de mensen hun vinger op dat je voorrang krijgt. Dat is wow. van zo'n evenement en van zo'n auto. Nou, volgende week vanaf drie uur kunnen we er allemaal van gaan genieten. Zeker weten, 100 procent. Hey, dankjewel voor je tijd. Heel veel plezier vandaag nog. En uh, natuurlijk, mega veel plezier volgende week. Ja, dankjewel. Helemaal super. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan, Michel. Hoi. Hoi. Hoi. Dat was uh, Michel Vaas vanaf het uh, centrum van Zandvoort. Volgende week dus. Vindtits et Zandvoort vanaf drie uur. Yes, yes I And it goes by the name.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 ja, wie gaat deze battle winnen? Dat is de vraag. Lekker hè? deze inmiddels alweer wat oudere singer van Justin Timberlake. You're Signorita. Daarvoor spraken we met Michel Vaas de organisator van Vintage at En Dat geweldige evenement gaat aankomende vrijdag weer verstart vanaf 3 uur. Iedereen is van harte welkom. Toegang gratis. Hè. Als je niet delen hebt met een auto, Gentlemen. dan kan je gewoon uh, genieten... Nee. van al die uh, mooie, luchtgekoelde Volkswagens. Dat vanaf vrijdagmiddag drie uur. Iedereen uh, van harte welkom dus. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. Zo, in korte zit zitten we klaar met het uh, weerbericht, maar voor we gaan nog uh, eerst een uh, hardcore plaatje draaien. <laughs> Hier is Chris Cap en een Englishman in New York. If men Van verleden jaar, je Chris Cap en een Englishman in New York. Inmiddels drie over half drie, zullen we het gaan doen. Hier is het CFM Weerbericht. Via de weerbericht. Ja, we schakelen over naar Studio 2. Daar zit onze Weerman koordraaier. Goedemiddag Cor. Ja, goedemiddag Rob. Gisteren waren er uh, wolkenvelden en hier en daar kwam het tot een bui. In de middag klaarde het flink op en kon de temperatuur uiteindelijk stijgen... naar 12 tot 13 graden. Vandaag schijnt de zon, maar er is ook veel sluierbewolking. Het blijft droog en er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidenwind. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 12 en 14 graden. Dat is lekker, want dan kunnen we mensen op het terrasje zitten. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er enige tijd de regen. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen zijn er flinkere perioden met zon en is het droog. De aanvankelijk zwakke zuid- tot zuidwestenwind draait naar oost tot noordoost... en de temperatuur stijgt naar 11 tot 13 graden. Oké. Okay. Na morgen blijft het voorlopig wisselvallig lenteweer... met elke dag kans op buien, regen of enkele buien. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar 13 tot 14 graden. Maandag is het tijdelijk wat zachter, met een graad 16. Anders Nico Schreuder. Zo, nou, de komende dagen is best wel lekker weer, hoor? Ja, het is terrasjes weer, hè? Ja, toch? Oh, fijn ja? Geen koude wind. Nee, dat is zo'n Jo, joh, van de week he, ging het keer met die wind. Gouwe rotwind. Gert Verderrie, Gert Verderrie. Wil je het weer nalezen? Ga dan ook eens naar www.meteopagina.nl. We hopen hem snel weer uh, te zien in de studio's. Eigen mijn Lees van de Horen. Of kijk eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Kip Creole and the Coconuts are here in the stool pitchen. Cause they like a the guy who's All Deze. Jorge oh. Major Laser op de zaterdagmiddag bij CFM en light it up. En daarmee zijn we toegekomen aan het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. En we beginnen met een uh, open dag, maar ze noemen het tegenwoordig anders, uh, geloof ik hoor. Ja, open dag. Ik, uh, het is een, ja, het is een open dag. Maar ja, vriendjes en uh, vriendinnetjes dag. Ja, Scouting de Buffalo's heeft uh, vanmiddag op uh, zaterdag 9 april tussen 2 en 5 uur uh, open huis. Uh, dat is voor vriendjes en vriendinnetjes en andere uh, belangstellenden. Die kunnen dan zien waar scouting tegenwoordig voor staat. Er wordt een kampvuur aangestoken, dus een klimbaan. En er kunnen allerlei uitdagende spelletjes worden uh, gedaan daar. De kleinsten kunnen hun gang gaan met knutselen. En voor ouders is er koffie en thee. Het wordt niet alleen een open dag om te kijken, maar vooral ook om mee te doen. Iedereen is dus welkom op 9 april bij het gebouw aan de Duintjesveldweg... naast de Hockeyvelden en de Duivenvereniging. En het is tot 5 uur, dus u kunt nog een aantal uurtjes even met uw kind naartoe. Verder is er uh, morgen, dat weet jij natuurlijk niet erop. Wat is er morgen? Morgen is er in Hoofddorp is er wat. Oh, dat gaat over uh, lange mensen. Ja ja. Inderdaad. ja, ja, ja. Ik ben natuurlijk vrij groot. Hè. Ja, mensen noemen mij lang, maar ik ben gewoon wat groter. De rest is gewoon kleiner, zeg ik altijd maar. Maar morgen is er uh, een modeshow voor lange mensen in Winkelhart van, uh, van Hoofddorp. En de langste vrouw van Nederland die loopt, als het meezit zit, zondag ook over de ketwalk. Ik ken haar niet, maar ze schijnt groter te zijn dan ik ben. Hé? Hey? <lacht> heb jij nou, een trappetje nodig? Ja, heb ik een trappetje nodig. Ja. Nou, het plein voor de HEMA in het Hoofddorpse winkelcentrum De Vier Meren is vanaf één uur het toneel van een modeshow voor en met lange mensen. En ik kan er niet heen, Rob, want ja, ik moet hier morgen ook een programma doen met jou. Klopt, klopt. Dus, Jammer uh, hè? Ja, ontmoeting met de langste vrouw. Gaat hier <lacht> oh. niet door. Even kijken hoor, en dan heb je tot en met morgen kun je je nog steeds aanmelden voor het Pop-Up Zandvoort weekend van 17 tot en met 19 juni 2016. Als je het mee wilt doen en je hebt een leuk idee, ga dan graag naar www.popupzandvoort.nl en meld je aan. Nieuw dit jaar is de Pop-Up Wisseltrofee, Deze prachtige wisselbeker wordt door een vakjury toegekend aan het evenement of initiatief dat het beste is georganiseerd. Nieuwsgierigen moeten nog even wachten op de bekendmaking van de initiatieven. Deze worden pas openbaar gemaakt op het moment dat je kan stemmen. Dat is van 14 tot en met 20 april. En dan hoop ik dat de mensen het eerlijk gaan doen. Want ik ben er namelijk achtergekomen dat je via Facebook likes kunt kopen. Hé? Hey? In India? <lacht> ja, want er is in India is er een bedrijf. En dat bedrijf maakt alleen maar accounts aan. En die kan dan likes uitdelen. En dan kun je voor een dollar kun je 100 likes kopen. Dus als je dan 25 dollar inlegt, dat zijn heel wat likes. Heel wat likes, ja. En dat schijnt af en toe te gebeuren. Of het vorige jaar gebeurd is, dat weet ik niet. Maar ik hoop dat mensen dat niet doen, want dat is natuurlijk niet leuk. Nou, we gaan ervan uit dat het uh, dit jaar allemaal uh, eerlijk gaat gebeuren, Cor. En we hebben gehoord dat er weer fantastische dingen bij zitten. If you search for tenderness, it niet hard to find.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 Hold me pretty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 We draaien zo'n beetje alles op de zaterdagmiddag bij CFM. Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, een hele goede middag. Je de Billy Joel en dat uh, mooie Annesty. Ja, CFM bestaat inmiddels al 26 jaar, Cor. 26 jaar? 26 jaar. Dat hebben we het jaar, hebben we 25 jaar natuurlijk, uh, geweldig gevierd. Oh ja, dat is waar. Ja, <laughs> ja, ja nee, het was helemaal, helemaal super. En uh, ja, ja, waar ik nog even bij, uh, bij stil wil uh, staan, is even kijken. 26 ah. jaar CFM. Ja. ja, hoe klonk dat nou ongeveer uh, 25 jaar geleden? Nou hebben we uh, een aantal uh, bestandjes uh, voor ons. Oh, raad me een, laat me één keer raden. Hoe kom je eraan? Uh, ja, ja, ja, hoor. <lacht> ik weet het niet. <lacht> dat is een <lacht> Ik ga eens even kijken of we een uh, leuke gauw oude kunnen draaien. Hoe klonk dat uh, 25 jaar geleden? We mochten nog geen reclame maken toen. Nee, dat ging toen uh, helemaal fout uh, als je dat deed. En daar hadden we dan andere manieren voor bedacht. Want je kon namelijk wel sponsoren of zo. Wat was ja, dat? klopt. Gewoon die, uh, dingen weggeven en dan mocht er wel een naamsvermelding bij. Maar dat moest ook weer aan bepaalde dingen voldoen. Ja, en dan hadden we de, alle trucken voor bedacht. Ja, hele mooie trucken. Nou, we gaan nou, eens even naar de horen. trucendoos uh, luisteren. Eens even kijken. Ik...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 Nou, mooi hè? ZFM 25 jaar geleden, ja, zo uh, klonk dat. Geweldig, hoor. Dank je wel uh -oh. daarvoor. <laughs> oh, heerlijk. Het uit de jaren 80 hoor je Daryl en John Oates en de Adult Education. Jawel, tijd voor weer een tweetal korte berichten. Rijkswaterstaat, stop. Sorry, spijt van nieuw beginnen. Ja, <coughs> Rijkswaterstaat start in april met het onderhoud van de kust bij Zandvoort en Bloemendaal. Over een afstand van 7,5 kilometer wordt zo'n 2,4 miljoen kubus zand onder water aangebracht. Zo blijven beide badplaatsen goed beschermd tegen de zee. Rijkswaterstraat herhaalt hiermee de zandsuppleties... die in 2004 bij Zandvoort en in 2008 bij Bloemendaal zijn uitgevoerd. De suppleties hebben de afgelopen jaren bijgedragen... aan een positieve ontwikkeling van de kust. Om de kustlijn op zijn plaats te houden is aanvoer van nieuw zand nodig. Dit heet een zogenaamde voor en er wordt ongeveer 750 meter van het strand... op 5 meter diepte een nieuwe zandbank gemaakt. Wind, golven en stroming verspreiden het zand geleidelijk richting het strand. Dit zand draagt zo bij aan een sterke kust strandbezoekers ondervinden geen hinder van deze werkzaamheden. Er waren allerlei mensen bang voor met granaten en andere toestanden op het strand. Dat gaat allemaal niet gebeuren, want dat gebeurt namelijk op zee... bijna een kilometer uit de kust. het blijft gewoon liggen, dat zand? Dat neem ik. Nou, dat zand gaat natuurlijk wel een beetje verspreid worden... want ja, dat kalft dan af, maar omdat er een zandbank komt... kan het weer niet afkalven en dan krijg je een bepaalde wervel van zand door de golven. Nou, mooi dat ze dat, dat in ieder geval bijhouden. Ja, verder is er een enquête nog in te vullen met het sanctiebeleid drank en horeca voor alle inwoners en ondernemers van Zandvoort. Nou, Zandvoort wil een gemeente zijn waar je plezierig en veilig kunt wonen, werken en recreëren. En dit doet de gemeente samen met inwoners en ondernemers. Een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat het prettig wonen en werken is in Zandvoort is het sanctiebeleid drank en horeca. De gemeente wil het beleid samen met inwoners en ondernemers evalueren. Zo wordt er gekeken naar de kennis van en ervaring met het sanctiebeleid. Om deze kennis en ervaring te toetsen, heeft de gemeente enquête opgesteld. Via de gemeentelijke website www.zandvoort.nl kunt u deze enquête invullen. De enquête kunt u starten via de button Inwoner linksonder op de website... en dan doorklikken naar het laatste nieuws en dan staat hij daar ergens de tweede of de derde uur van boven. Oké, okay, dankjewel Cor voor het Zandvoorts nieuws in het kort. En daarmee gaan we alweer op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn Cor en ik en nog twee lang met zachtpoort op zaterdag. En goedemiddag. Hey!